26. Ik wil een stukje verder lezen. We hebben net vers 1 tot 6 gelezen. Ik wil nog een klein stukje verder lezen. En ik zou dus 26. En dat doe ik uit de Herzienestatenvertaling. Vers 7. Ook moet u kleden van geitenhaar maken: voor een tent over de tabernakel. Elf tentkleden moet u daarvan maken. De lengte van één tentkleed moet 30 l zijn. En de breedte van het tentkleed 4L. De 11 tentkleden moeten eenzelfde afmeting hebben. En u moet 5 van de tentkleden apart aan elkaar vastmaken. En 6 van de andere tentkleden eveneens apart. Vervolgens moet u het zesde tentkleed dubbel vouwen aan de voorkant van de tent. Dan moet u 50 lussen maken aan de zoom van het ene tentkleed. Het laatste van het stel. En 50 lussen aan de zoon van het tentkleed bij het andere stel. Vervolgens moet u 50 koperen haken maken of schalmen, en u moet de haken de schalmen in de lussen aanbrengen en het tentdelen zo aan elkaar vastmaken dat ze één geheel vormen. Even tussen haakjes, het gaat hier om schalmen, niet om haken met een haker Het gaat om een schalm is een, een rond, ja een ring zeg maar. Het loshangende deel van wat overblijft van de kleden van de tent, namelijk het halve tentkleed dat overblijft, moet aan de achterkant van de tabernakel overhangen. De L die aan deze en de L die aan de andere kant in de lengte van de kleden van de tent overblijft, moet langs de zijkanten van de tabernakel overhangen. Aan deze en aan de andere kant, om die af te dekken. U moet ook voor de tent een dekkleed van roodgeverfde ramshuiden maken. En daarover een dekkleed van, ja, zeekoeienhuiden staat hier, maar dat gaat om dassenhuiden. Tot zover. Hoeveel van u heeft er al eens een preek gehoord over Exodus 26? Kijk, één, twee. Nou, wat is het? Drie. Kijk eens aan. Nou, dat valt mee. Uh, in, uh, uh, ja, dan krijg je natuurlijk. Vers 31 tot 37 gaat over het voorhangsel. Daar uh, loop je al wat meer risico om eens een preek over te horen. Maar deze gegevens, uh, ja, wordt weinig over gepreekt, denk ik. Ik denk dat uh, ik dat wel in het algemeen kan zeggen. En uh, dit gaat dus hier over uh, die vier tentkleden en al die palen die hier staan met die fundamenten. Dat is eigenlijk alles waar, waar het hier in de zeden van deze week over gaat. Het is natuurlijk mooi om, om, ja, om dat, daar dan eens uh, te gaan schatgraven en te gaan zoeken van kunnen we daar uh, uh, ja, meer over vinden, meer over lezen. En we hebben de Gerbiem al gedaan in de, in de parasha uit vers 1. En toen dacht ik van weet je wat, dan um, ga ik eens nadenken over die vier tentkleden. Dus uh, vandaag gaan we daar over nadenken. En daarom heb ik dit stukje ook verder gelezen om de context ervan uh, uh, te hebben. Um, ja, dan duikelen de gegevens over elkaar. Dit is zo lang, dat is zo lang, moet je dat zo zien of zo. Het is heel lastig om daar een beeld van te vormen. Het was makkelijker geweest als er even een, uh, uh, een architect uh, bij had gestaan... die het even uit had getekend. Dan hadden we precies gezien wat hier nou uh, bedoeld wordt. Maar we hebben alleen de tekst. Dus, uh, nou, en dan zijn er verschillende mensen die daar, uh, ja, geprobeerd hebben daar een... Uh, daar, dat zichtbaar te maken. En deze persoon die dit heeft gemaakt, deze manketten... die heeft vergeten hier uh, die zomen te tekenen... en daar uh, schalmen uh, tussen te zetten. Ziet u dat? Dus ja, dan heb je, heb je het al fout gedaan. Nou ja, jammer. Maar het is wel mooi en uh, we kunnen hier wel mee, uh, mee werken. Het eerste kleed wat genoemd wordt is dit kleed. Met die uh, mooie kleuren erin uh, verwerkt... En dan het kleed dat erop ligt, dat is iets groter, dat hangt iets over, ziet u. En uh, dat is uh, ja, van geiten gemaakt, uh, dat staat in vers 7. Uh, van geitenhaar. Uh, er staat geen geitenhuiden, wat dus verderop bij uh, die andere het kleden wel staat, dat het dus om rams huiden gaat, of, en dassenhuiden in vers 14. Waar gaat dat over? Die buitenste twee zijn huiden, dierenhuiden. Wanneer is de eerste keer dat er over dierenhuiden gesproken wordt in de Bijbel? Adam en Eva, die werden met dierenhuiden bekleed. We hebben hier dus te maken met kleding die God gegeven heeft om de naaktheid te bedekken. Dat betekent dat door deze kleding, met eerbied gesproken, de naaktheid van God wordt bedekt zijn innerlijke motieven, zijn wezen, zijn hart, wie hij is, de God van Israël, zonder bedekking, bevindt zich hier binnen. En hij heeft zich bedekt met kleren als een mens. Dierhuiden. Wat Bijzonder. Als we God willen kennen in de Torah, dan wordt ons dus dit beeld gegeven als de verblijfplaats van God zelf. Dan kunnen we dus over die kleding gaan nadenken, ja, als de kleding van God als het ware. Dit, is, dit zijn de bedekkingen waarmee God zichzelf gekleed heeft. Daarvanuit willen we verder met jullie gaan kijken waar die kleden precies vandaan komen. En wat zij symboliseren. Dassen, rammen die, uh, die rood geverfd zijn, geiten en linnen met, uh, met, met die prachtige kleuren. De hoge priester gaat gekleed in dit linnen met deze prachtige kleuren. Dus we hebben hier te maken met de kleding van een, met de, de huid van een das, de huid van een ram, de kleding van een uh, geit en de kleding van een hoge priester. Dus ik heb ze hier even naast elkaar gezet. Het zuivere linnen. Het is uh, priesterkleding. Uh, dat vinden we ook terug in de openbaring. Waar het zuivere witte linnen... gegeven wordt aan de rechtvaardigen in de opstanding. En dat is de rechtvaardigheid... van de heiligen. De geiten, de rammen... en de dassen. Uh, we gaan ze uh, omste beurt langs. Dit is een das. Dit is dus het buitenste kleed wat over de tabernakel heen, de Mishkan heen getrokken wordt. Dat is niet zo'n vriendelijk beestje als je hem zo aankijkt. Dit is een roofdier... die dus in de woestijnen van Afrika en Azië voorkomt. En... Zeekoeien komen daar niet in voor in de woestijn. Dus ik snap niet waar de vertalers met zeekoeien vandaan komen. Want hoe hadden de Israëlieten zeekoeien mee moeten nemen? huiden vanuit Egypte of zo? Ze werden met goud en zilver en weet ik wat voor rijkdommen overladen. Maar er stonden geen zeekoeien bij. En ik weet ook niet hoe ze die in kudden willen laten rondtrekken in de woestijn. Dus uh, we hebben hier te maken met een das. En deze das komt er wel degelijk voor: de honingdas. Dat beestje wil je niet tegenkomen in de woestijn. Dat is een gevaarlijk beest, een roofdier. Van de roofdieren heeft de honingdas de grootste hersenen. Ja. Het is vast geen rijndier denk ik. Het is geen rijndier inderdaad. heel goed. Het is een dier. God bekleedt zich dus met huiden van een dier. Dat is heel bijzonder. Maar de, dit roofdier is nog iets heel bijzonders aan. Als je, als je dat eens opzoekt op uh, uh, Wikipedia of zo, dan, dan vind je heel bijzondere dingen van deze honingdas. Dat is een heel bijzonder beest. Hij uh, heeft dus, zoals ik al zei, de grootste hersenen van alle roofdieren. Dus uh, ja, dat zou je dus zeggen dat het een pintebeestje beestje is. Nou, en dat is hij ook. Maar hij heeft ook voor God een heel bijzondere huid gekregen. En daar heeft hij zijn naam vandaan. Hij kan dus naar een, een, een, een bijenwoning gaan. En die uh, met zijn klauwen openbreken. En ja, dat, dat is niet zo uh, handig als je als mens dat doet. Hè? Want ja, dat gaat niet goed. We hebben we een imkeruitrusting voor. En een, een pijp. Je kent het wel van een, van een imker die dan die uh, uh, bijen bedwelmt. Maar dit beestje, weet je hoe die dat doet? Die heeft dus van God een, uh, een, uh, een luchtje gekregen wat hij zelf kan uitstoten, wat hij zelf kan gebruiken... om die bijen te bedwelmen. En dat is geen grapje, dat is echt zo. Dus als hij zo uh, honing wil eten... Dan, dan gaat hij met zijn klauwen uh, op, de, op die uh, korf... En, en dan stoot hij dat luchtje uit... dus die bijen zijn half bedwelmd... en als hij dan gestoken wordt... dan, uh, dan komen die, uh, die, uh, angel, die komt die angel niet verder dan, dan zijn huid. Want hij heeft een dikke huid... Dus hij heeft helemaal gelast van die steken ook nog eens. Of amper. Dat gift, dat drinkt niet door. Misschien op zijn neus. Ja, misschien op zijn neus. Ja, ja. Een heel uh, ja, een vrije honingeter. Vandaar ook dat hij de honingdas heet. Maar er is nog iets bijzonders aan dit beestje. Dan denk je al, hè, wat een bijzonder beest. En dan uh, lees je zo verder. En dan blijkt dat dit beestje onoverwinnelijk is... Voor de slangen in de woestijn. De beest, die kan dus. Uh, uh, uh, uh, uh, die valt dus ook uh, gif, giftige slangen aan. En normaal wat hij dan doet, is dan bijt hij die de kop eraf. Bam, gelijk de angel eruit, uh, gift eruit, en opvreten die handel. Ja, nou, ik, ik kan me er niks meer voorstellen, maar goed, dat beest vindt dat lekker. En dan, uh, maar als dat nou mislukt, en die slang is hem te snel af. En die bijt hem, ja dan. Uh, Elk ander beest, die, moet, ja, die is kastje wijlen. Maar hij is dus, ja, na een paar uur slapen, dan wordt hij weer wakker en dan moet die slang maar zorgen dat hij weg is. Want onoverwinnelijk voor de slang. En het is een onrein beest. Nou, dat, dat even over het karakter uh, van dit beestje. Dan gaan we naar de volgende. De ram. Nou, de ram, daar uh, lezen we steeds over in, uh, in de Torah. Ik wil even één passage erbij aanhalen. We gaan hem niet opzoeken, maar uh, dat is natuurlijk Genesis 22 over de binding van Isaac. Daar wordt uh, Isaac uh, ten offer geleid. En hij geeft zichzelf, zodat hij uh, vrijwillig gebonden wordt op het altaar. Maar op het laatste moment weerhoudt God Abraham ervan om het werk af te maken. En dan is dit de plaatsvervanger van Isaac. Een ram die met zijn horens verstrikt zit in de struiken. Nou, Een mooi beest, vooral die horens. Uh, Sommigen van u hebben die wel in de huiskamer liggen, denk ik, zo'n horen. Hier hebben we er ook één. Kan je zien, hè? Dat is van een ram. Ja, die huiden worden dus gebruikt een laagje dieper. Dat is wel een dier. Dus uh, als we deze hebben, dan is dat de tweede laag. Nou, de, uh, de, de ram, dat is in het Hebreeuws een ajil. En die heeft zijn naam... Uh, van, van de kracht eigenlijk die hij symboliseert die, uh, die hoorn de, ram, de ramshoorn is een gedraaide hoorn en die, die, uh, die draaiing is eigenlijk symbool voor de, voor de kracht van het beestje dat is eigenlijk de, de kracht van uh, gevormd, ik ben een sterk beest en maak me dat je wegkomt, hoewel die niet erg uh, vijandig is ten opzichte van andere beesten tenzij hem dus aanvalt een ram uh, is een uh, verdediger hij symboliseert de kracht, de ayil. Waarom worden zijn huiden dan rood geverfd, is natuurlijk de vraag. Nu is er in de Torah één passage waar een mens rood gemaakt wordt. Weet u dat? Er is één passage in de Torah waar een mens rood gemaakt wordt. Dat gebeurt door een, door een, een, een, een stenen bak waar water in is en er wordt boven dat water wordt een duif geslacht... En dat, dat bloed vermengt zich met dat water, zodat het rood wordt. Dan wordt er een, een bundel met een nog levende duif. Met hysop en met rood. Word, er wordt een bundel gemaakt en die wordt in dat water gedoopt... en over de persoon uitgesprenkeld. De milaadse die gereinigd wordt... die wordt dus uit zo'n pot met rood water... Helemaal rood gemaakt. Want ja, als je gaat sprenkelen met zo'n bundel. dat is gigantisch natuurlijk. Wow, hier is helemaal rood. In die bundel bevindt zich ook de kleur rood. Het scharlakenrood, zoals we dat dan in de Statenvertaling vinden. Wat symboliseert die kleur? Jezus? Ja, reiniging? Plaatsvervanger. Plaatsvervanger ja? Ja. ja, die, die duif hè? Die, die, die sterft. En een duif die leeft en die wordt dan vrijgelaten ook nog. Die rode kleur symboliseert het lijden van de Melaatse. En het lijden uiteindelijk van Yeshua. Waar die Melaatse moest doorgaan, die werd uitgestoten uit de gemeenschap. Die had geen rol meer, was een levende dode. Die is door een gigantisch lijden gegaan. Waarschijnlijk jarenlang uitgestoten geweest mocht zijn familie en vrienden zijn kinderen niet zien. Die was uitgesloten. Die moest door een gigantisch leider. Die kon niets in de maatschappij doen. Niets. Kan alleen in de wilde bosjes verblijven... en maar hopen dat er iemand was... in die, in die samenleving die hem dan wat te eten bracht. Veel meer laatste, die sterven gewoon in die situatie. Maar als er dan in Melaatse kwam... was... die gereinigd werd, die ontdekte van... goh, maar ik heb geen Melaatsheid... dan kon die aankloppen bij een stad... op de poort... En als hij dan niet weggejaagd werd en iemand vroeg hem wat is er aan de hand. Dan zei hij ik ben rij geworden. Dan kwam er een priester bij en dan gebeurde het hele ritueel waarbij hij dus ja, rood gemaakt werd. En dat rood symboliseert dat lijden waar deze man doorheen is gegaan. En dat is profetisch voor het lijden waar Jezus is doorheen is gegaan. Ook uitstoting uit de maatschappij. Ook als een crimineel naar buiten gebracht en gekruisigd zelfs. Dan hebben we de geiten. Kijk, wat wij natuurlijk hebben, dat, zijn, uh, dat, zijn, dat is een uh, dolgefokt ras of zo. Maar de, hier, uh, hier zie je een beetje een mengsel. Ik vond het een prachtig plaatje van uh, hoe de kudde er waarschijnlijk in de woestijn hebben uitgezien. En nu hebben we dus te maken met het uh, geitenwol. In de Torah is dus iemand die zich met geitenhuiden heeft bekleed, Jacob. Ja. Die ging naar zijn vader Isaac toe om de zegen. En die wilde zich voordoen als Esau. Die heeft zich dus bekleed met geitenhuiden. Nu, Jacob was een familieman. Jacob, die, was een, uh, was als, uh, die, die werkte 21 jaar bij, bij Laban om, om vrouwen en om kinderen. En toen die klaar was, toen wilde hij dus een leeftocht hebben. En heeft hij nog eens zes jaar gewerkt voor die leeftocht. En uh, toen had hij dus kuddes, was hij een rijk man en kon hij zijn gezin onderhouden. Hij heeft al zijn krachten ingezet voor zijn gezin. En toen trok hij weg, en toen, toen kwam hij later Ezou tegen. Maar het uh, punt is: Jacob die was met dat gezin bezig. Twaalf zonen grootgebracht en een dochter. En misschien nog meer wat we niet weten, maar ik denk dat het wel is dit. En ten vol met kinderen, later kleinkinderen. Die, maar het pijnlijke is: als Jozef wordt weggevoed, wordt er een wond in zijn hart geslagen. Een wond die tot zijn dood toe eigenlijk. ...gespeeld heeft tot op het moment dat Jozef weer terugkwam... ...maar die jaren, die zijn niet weg. Jacob die was daar mee bezig met zijn gezin. En Geit is dat ook. Die is deel van de kudde. En die Geit is een heel trouw beest. Heel loyaal. Naar zijn kinderen, naar zijn soortgenoten. Ik heb er al eerder over gesproken... ...in verband met Genesis 15. Over geiten. wie weet het nog. Nou, dan hebben we nog de vierde en dat is de hoge priester. Dit is een afbeelding van Aaron, een artistieke afbeelding natuurlijk. Ja, dit zijn de kleren van een hoge priester. In de parachot hebben we al stilgestaan bij de hoge priester. En een koninklijk priester en wat dat is, daar komen we zo nog op terug. We gaan opnieuw die vier dieren langs. We gaan eens kijken hoe zo'n, dat karakter eigenlijk, wat daarmee gesymboliseerd wordt, hoe je vanuit dat karakter naar de tabernakel, naar de Mishkan kijkt. En um, dus ja, wat zou er gebeuren als iemand met het karakter van zo'n das uh, naar de tabernakel kijkt? Dat is onrein natuurlijk, dus hij hebt niet echt door uh, waar het om gaat. En hij ziet alleen dus de ruimtelijke ordening en de locatie van de, de, de, de gegevens en een hoop paaltjes en doeken. Uh, ja, dat is iets om overheen te klimmen als hij daar een prooi ziet. Dus dat, hij ziet een heel, uh, ja, heel schematisch geheel. En hij, hij is uit op het roven, op het krijgen van voedsel. Dus hij weet hooguit een beetje te, uh, ja, te lokaliseren waar alles staat en, en, en ruimtelijk in te delen. Daar is hij dan wel weer heel slim in, want ja, je moet uh, je vijand wel kunnen uh, traceren. Maar die, is, die, die weet zwart van wit te scheiden, als het ware. Nou, dat kun je ook aan zijn huid zien. Die weet zwart van wit te scheiden. Als, als hij wat beter kijkt, dan zal hij wel zien dat er, uh, dat er dus bijzondere dingen staan daar. Met kleuren en zo uh, En die zal er misschien een bepaalde uh, iets aan toekennen. Maar goed, dat, uh, dat is het dan ook. Dan hebben we de ram. En een ram, daar hebben we net over nagedacht. Die, uh, zijn huiden worden dus rood geverfd. En dat symboliseert het lijden. En uh, rammen zijn dus de leiders van de kudde. En zo symboliseert een ram dus ook een leider in Israël. Een leider die door lijden is gegaan. Zoals Tim en zoals Yeshua. Een leider met lijdenservaring. Nu, als een leider met lijdenservaring, of hoe dan ook, als een leider in Israël naar de tabernakel kijkt, dan kent hij zijn positie. Hij zal niet zeggen, ja, ik ga naar binnen en ik ga God ontmoeten. Want hij is een leider in Israël. Hij heeft zijn verantwoordelijkheden in Israël... En in nummer 6, 7, 7 en 8 volgens mij, daar wordt een gave bereid door de leiders van Israël. Zij hebben naar de tabernakel gekeken, naar de mishkan en gezien van zo ziet het eruit en dat moet vervoerd worden. En wat doet de leider dan? Die maakt het mogelijk. Die zegt van wij maken uit onze eigen buidel, maken wij uh, dus een aantal karren om dit te kunnen vervoeren. En ze hebben dus een aantal wagens gemaakt met runderen ervoor en een heleboel zaken gegeven, ook schalen met, met, met goud en, en, en, en, en wierook en noem maar op. En dus zij geven allemaal, uit alle twaalf stammen zijn er leiders die dus bijdragen aan deze gaven. Zodat het volk in staat is om de last te dragen die hen gegeven is en dat de last niet zwaar is. Een leider is dus uit op het welzijn van het volk. En als hij naar de tabernakel kijkt, dan maakt hij het mogelijk voor het volk om deze te dragen. Nou, dan hebben we de familiemensen. De geiten. Als die naar de tabernakel kijken, naar de Mishkan. Dan, uh, ja, dan zien zij dus uh, die plaats met dat heiligdom. Waar zij binnen kunnen komen door de poort. Om een... Uh, ja, om een dier te slachten. En normaal uh, iemand, uh, ja, normale vaders in Israël, die uh, bereiden zo'n happening helemaal voor. En het dier dat uiteindelijk ter slachting wordt geleid, dat wordt uit, eigenlijk al vanaf de geboorte afgezonderd van de kudde. En die heeft een bijzondere positie in het, binnen het gezin. Die wordt geliefd, gekoesterd. Want het zal ter slachting geleid worden en een jaar weer aangeboden worden. En het doel is niet die slachting op zich. Dat wordt wel eens uh, gedacht, maar dat is niet zo. Dat is een deel van een ceremonie. Het doel van het te slachting leiden van zo'n dier. is dat een, een klein deel hierop verbrand wordt. als deel voor Yahweh. En het grootste deel, het vlees, dat neemt de man weer gewoon terug mee naar buiten. Dan gaat hij mee feest vieren. met zijn gezin. Want dat is het doel. Hij moet door een pijnlijke gebeurtenis. Van, van het offer... van het slachten van het dier. En als hij door die pijnlijke gebeurtenis is gegaan... die ervaring heeft gemaakt... dan is hij klaar... om met God feest te vieren. En kan hij dat ook zijn gezin onderwijzen... en kan hij met zijn gezin vlees eten... wijn drinken en feest vieren. En helemaal losgaan. Want de vreugde des Heeren is onze kracht... Dus, ja, dus mensen uit Israël, gewone familiemensen, die zijn daarmee bezig. Die bevinden zich hier en er gebeurt van alles. Nu, dan hebben we nog de priester. En ja, als die naar de tabernakel kijkt. Dan, uh, dit is een afbeelding van Mozes en Aaron in het, uh, ja, voor het verzoendeksel. Die komt binnen en die mag binnenkomen. De risico's zijn groot, want ja, het kan maar zo zijn dat je sterft. Het is Nadav en Avihu. Dat is niet zo vreemd, want we hebben aan het begin al gezien, God zelf woont hier. Zonder bedekking. Hij is daar te kennen zoals hij is. Puur en rein, zoals Adam hem kende in de tuin van Ede. Er is geen scheiding tussen God en mens hier. Dat kon niet te vaak gebeuren natuurlijk. Want het risico is heel hoog. Adam die heeft het ook niet lang volgehouden. Ja, hoe lang weten we niet. Maar hij werd wel uitgekikt. En dat, dat risico loopt de priester ook. Als hij zo dicht bij Ja is. Zo dicht. zo In het hart van de vader doorgedrongen eigenlijk. Waar God te kennen is. Zonder weerhouding. Nou wat hebben we tot nu toe. Even een, uh, een tussenstop. God verschijnt met klederen bedekt in deze wereld. Bij Israël. Dat is dé belangrijke gebeurtenis... in de Torah. Als Israël bij de berg aangekomen is... en Mozes die komt boven op de berg... Dan, dan zegt, nou Mozes, nou begin maar. Uh, kom maar op met die wet. Uh, en uh, God begint te schrijven. Dat is in ons denken. Vroeger dachten we dat. God die uh, zegt, nou zo moet alles gebeuren... en als het niet goed gaat, dan moet je die straffen... en ze zo voorschrijven. Maar dat is helemaal niet zo... Dat dachten we vroeger. Maar als we in de tekst lezen in Exodus. En Mozes komt dan bovenop die berg. Dan zijn de woorden gezegd en de rechten die zijn geschreven. En dan komt Mozes daar. dan ontmoet God. En wat doet God? Hij gaat hierover onderwijzen. Over dat hij in Israël gaat wonen. En dat hij Israël uitnodigt om bij hem te wonen. Zoals Adam in de tuin van Eden. Daar is waar het om gaat in de Torah. God verschijnt met kleren bedekt in deze wereld, te midden van een volk, met wie hij zich verbindt als met een bruid, een bruidegom met een bruid. En als we er een stapje verder gaan, hij bekleedt zich als het ware met mensen in deze wereld, door wie iets van hem zichtbaar wordt. In het Nieuwe Testament is, is God namelijk ook, maakt God diezelfde beweging, hij komt ook te midden van mensen wonen, door zijn geest. En door die inwoning van de geest wordt hij zichtbaar in de wereld. Dus hij bekleedt zich als het ware met mensen. En in die, die tentkleden die we gezien hebben zien we vier karakters. Vier karakters van die dieren of, en van de, van de priester. En uh, de das, dat kunnen we een soort waarheidszoeker in zien. Die dus zwart van wit weet te onderscheiden en precies de situatie weet uh, in kaart te brengen. En uh, om zijn om vijand te kunnen benaderen. In die raam herkennen we een nederige leider, die door lijden met een lange ei nederigheid heeft geleerd en wijsheid, waardoor hij zijn positie kent. En ook iets kan betekenen voor het volk, familiemensen en priesters. Nu wat gaan we verder doen? We gaan vier voorbeelden geven van uh, mensen die iedereen kent en drie daarvan zijn fictief, die komen in verhalen voor. En uh, wat Jezus deed toen hij dus rondging in het heilige land, toen vertelde hij gelijkenissen. En als hij dan een gelijkenis vertelde, dan wees hij naar een tollenaar of naar een boer of naar, eh, naar mensen om hem heen die iedereen kende. Hij had natuurlijk ook een, een verhaal uit de Torah kunnen nemen die hetzelfde onderwees. Maar hij keek naar situaties die voor iedereen zichtbaar waren. En dus ik heb uh, na zitten denken en gekeken naar karakters... Die vandaag iedereen kent. Dus niet alleen in de kerk of in de messiaanse gemeenschap, maar iedereen in de wereld. Vier voorbeelden van mensen met, die dat karakter eigenlijk hebben. En dan moet u ook weten: je karakter is niet je redding. Het karakter van iemand kan iemand inzetten ten goede of ten kwade. Of je nou een van die vier, welke van die vier je ook bent. Het is niet het zo dat als je dat karakter hebt, dat je dan uh, ja, dus in de hemel komt en dat je zegt van happy, ik, uh, ik ben er. Redding heeft te maken met het feit dat je Jezus aanneemt. Dat je hem volgt en je onderwerpt aan hem. Maar dit is dus de eerste. De das. Sherlock Holmes. <laughs> als je dat boek leest, die, uh, die schrijver uh, Coyle heet hij volgens mij, die heeft dus uh, uh, 1300 aan bladzijden geschreven. 1300 bladzijden met verhalen van, van misdaad en, en detectives. Ja, prachtig. Dat is echt heel kunstig geschreven. En er zijn maar weinig verhalen waar, waarbij iets uh, religieus komt kijken. Maar er is ook een verhaal tussen waarin je echt een ja, soort uh, God aan het werk ziet. Dus dat is wel bijzonder. En uh, er is dus een theoloog geweest. Dat kwam ik uh, achter toen ik dit aan het voorbereiden was. Die een, uh, uh, een Sherlock Holmes theologie heeft ontwikkeld. Nou ja, je kunt... Uh, het zo gek niet bedenken. of uh, <laughs> Het is het dus. Ja, die, zou, die kijkt dus inderdaad. Die zou inderdaad een tabernakel niet omschrijven vanwege de ervaring van het offer. Of vanwege het ontmoeten van God. Maar gewoon op, op basis van wat hij ziet en waarneemt. En dat zo in En verder kijkt hij ook niet. Ja, dat is zijn kracht ook. De ram. En daarbij heb ik dus uh, geen fictief figuur gekozen. Maar iemand die iedereen kent. Mandela. Nelson Mandela. We hebben recent... is dus hij overleden. Deze man heeft dat waargemaakt. Die, die is door zwaar lijden gegaan. Door jaren van gevangenschap. Verstoting. En hij was het zwarte schaap van... van toen, omdat hij in uh, beweging... was begonnen voor de bevrijding van zwarten. Zo gezegd. En hij werd ervoor uh, gestraft. Jarenlang. En toen hij vrijkwam, heeft hij dus besloten... gekozen om niet... Met wraak en wrok de wereld in te gaan. maar met liefde. en de partijen bij elkaar te brengen. Ja, daar zie ik een leider in. zoals een ram. die. Uh, ja, het belangen van zijn volk voor ogen heeft. En politiek. Hij was geen politieke ster. maar gewoon dit, dit verhaal. Hij kende zijn positie ook. Als je hem naar God vroeg. of naar godsdienst. dan. Daar had hij niet veel over te vertellen. Hij had zijn verhaal, zijn leidersverhaal. Hij dacht niet dat hij een priester was. Hij was gewoon een ja, leider van zijn volk. Die zijn positie kennen. Bijzondere man. Mooie foto ook trouwens. vond ik. Nou, de derde. De, uh, uh, dat is de geit. Um, uh, bij de geit hebben we al aan Jacob gedacht, dus uit de Torah... Die uh, uh, een familieman was, die zich voor zijn familie inzette. En daar heb ik nog een voorbeeld van gedacht. Want afgelopen week heb ik een uh, documentaire gezien van Levi over uh, David en Miriam Lab. En dat zijn uh, Amish. En dat vond ik ook zo'n typische Jacob. Die zich voor zijn familie inzet. En dat is uh, eigenlijk een heel nieuwe trend. Dat Amish dus een camera toelaat in hun huis. Want tot de dag van. Vorig jaar, zeg maar, is het nooit gebeurd. Dan werd je geëxcommuniceerd als je een foto maakte. En nu is er dus een camera in huis geweest. Om het leven van deze David en Miriam Lab In kaart te brengen. In beeld te brengen. Nou, en hij gelooft dat dit inderdaad de bedoeling is. En hij kan er dus vo voorkomen achter staan. Een prachtige documentaire. Dus uh, wie uh, nog een uurtje over heeft. Zoek hem op. Want 22 juni is hij weer uit de lucht. Het is een uitzending gemist van de EO. Maar dat is ook zo'n family man, zo'n zo geit als het ware. Maar ik heb aan iemand anders zitten denken. En uh, dat is een beetje eng, want het komt uit een boek... wat niet uh, altijd uh, door iedereen uh, uh, gelezen wordt. Omdat sommigen denken dat dat boek uh, ja, niet zo goed is om te lezen voor christen. Maar ik denk van wel. Sam Wise, Kim Uit The Lord of the Rings. En... Uh, en zoals ik gezegd heb, het gaat, hier, het gaat mij hier om het karakter dat deze persoon heeft. En uh, karakter is niet je redding. En we kunnen dus dit wel als een, een gelijkenis zien. Maar het, het gaat me dus niet om om te zeggen van uh, dit is dus goed of niet. Dat, uh, het gaat mij om het karakter. En Sam, uh, voor wie het verhaal kennen, dat is niet de held van het verhaal. Op het eerste zicht. Sam die heeft maar één droom. En dat is trouwen en kinderen krijgen. En zich voor zijn familie, zijn gezin inzetten. Die droom heeft hij. Maar omdat hij loyaal is met Frodo, zijn goede vriend. Besluit hij om met hem mee te gaan uit die loyaliteit. Eigenlijk uit een impuls. Van, ja, maar ik kan je niet alleen laten gaan. Je bent een vriend. En zo gaat hij mee. Die hele reis aan van ellende die hij nooit had zien aankomen. En terwijl hij op weg is en al dat kwaad over hem heen komt... al die gebrokenheid, al die pijn en al die uh, moeilijkheden... die ze hebben te doorstaan in de Aarde, is hij loyaal naar Frodo. In alles. En hij zegt, ik snap het ook niet. Ik weet niet waarom jij deze weg gaat. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik hou van jou en ik ga met jou mee. En op een gegeven moment gaat het in een prachtige scène... waarin, die, waarin Sam gaat dromen van... ja. Zou er ooit verhalen verteld worden? En dan gaat het over Frodo natuurlijk. Want hij gaat met Frodo mee. Frodo was de, de drager van de ring en bla bla. En zo zal er dan een verhaal komen. En hij droomt zo een beetje. En dan zegt Frodo. Ja, en dan gaat het in het verhaal ook over Sam. Nee, zegt hij. Dat kan niet. Nee, het gaat niet over Sam. Wat? Zou ze ook over mij denken? Nee, dat kan niet. Dat kan hij zich haast niet voorstellen. Wat ben ik nou? Wie ben ik nou? Hij heeft geen... Pretentie hij heeft geen verbeelding over wie hij zelf is. En dat maakt hem tot een, misschien wel de held van het verhaal van Tolkien. Het gaat er niet om dat hij een grote persoonlijkheid is, dat hij een held is. Hij is loyaal. En er is die passage, in de, of die scène in de verlengde versie. Ja, die heb ik ook gezien. En dan vraagt Frodo zich af: waarom doe ik het allemaal? Waarom doe ik het allemaal? En dan geeft Sam antwoord. Die zegt, omdat er iets goeds in de wereld is. Nou, wat is dat goede? Wat Sam daarbij aan denkt? Nou, aan het eind van het verhaal is alles goed gekomen. En in de laatste beelden van de film zie je Sam getrouwd met kinderen. Genieten van zijn gezin. Thuis. In de tuin. Op de plek waar hij geboren en getogen is. Dat goede dat stond op het spel in het hele verhaal van Tolkien. En dat goede heeft Sam voor gestreden. The family man. Hè? Ik vond dit plaatje heel mooi, want op het moment dat Frodo het niet meer kon, neemt Sam het van hem over. Ik kan de ring niet dragen, zegt hij, maar ik kan jou dragen. Zo ver gaat die loyaliteit. Liefde. Sam, die wist hier wel raad mee trouwens, met dat uh, met het vlees. Die wist wel wat feestvieren was. Ja. Wie is nu de priester? Als je dan uh, uh, priester invoert op Google afbeeldingen, is dit de eerste uh, plaatje dat verschijnt. En uh, ik, Die man die, die, die, die is dan priester, hè? En, uh, maar die, die heeft de blik in de ogen van, ben ik een priester? Ja. Maar ja, een priester vandaag, die moet, die heeft, eh, op het moment dat hij kiest om priester te worden... ...dan heeft hij zijn leven lang te strijden eh, tegen zijn eh, lusten die hij in toon moet houden. Want eh, hij mag niet trouwen, hij heeft het baat. Hij heeft dus niet wat Sem heeft. En hij moet zijn leven lang vechten om rein te blijven. En die, die lusten die komen natuurlijk enorm op. Want juist als je het uitsluit, ja, dan gaat het juist enorm spelen. Een priester, dat is verschrikkelijk man, die zou maar priester zijn vandaag. Daarom kan een priester in, in, in de Torah ook niet uh, priester zijn als hij uh, uh, ongetrouwd is. En he, een hoge priester al helemaal. Als ik nu dus een, een, een karakter kies uit, ja, dat iedereen kent, dat is een beetje moeilijk. Want een priester, wat is, wat is een priester nou in, in, in de zin van de Torah? Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, dat zijn we een beetje verloren. Dat kan je hier wel zien. We weten, we weten niet meer goed wat een priester is in Gods ogen. Maar ik heb een karakter gevonden en ik zou proberen dat een beetje toe te lichten. Dat is Gandalf. Ook uit het verhaal van The Lord of the Rings. Nou, wie The Lord of the Rings nog niet gezien heeft, uh, wie hem liever niet wil kijken, dat respecteer ik, dat is prima. Maar als je wil weten waarom ik deze persoon gekozen heb, zul je hem toch moeten kijken. Gandalf is de tovenaar in het verhaal en nu heb ik dus uh, het karakter van een priester vergelijk ik dus met een tovenaar dat is hoe, uh, hoe kan ik hier uh, over spreken hoe is het mogelijk <laughs> ja dat is een tegenstelling Maar een beeld van de priester het karakter van een priester daar gaat het mij om hoeveel God dat een priester eruit ziet ja, een, uh, Iemand, uh, Aaron die was priester omdat hij daar geroepen werd hij kon niet zeggen van ik doe het niet hij was geroepen tot het priesterschap. En zijn zonen werden geroepen tot het priesterschap. Dat is iets wat je ontvangt van God. En wat hij doet door priester te zijn. Hij drukt uit hoe de mens is die in Gods nabijheid verblijft. Die bij God woont. En daarom draagt hij de edelstenen en het goud. Wat dus ook in de tuin van Ede aanwezig was. En... Uh, maar dat is een beeld. Heel zijn verschijning en heel zijn werk in het heiligdom, in de Mishkan, moest dat uitbeelden, moest onderwijzen over die plek die de mens dus kan hebben in het wonen bij God. Nou daar is Gandalf dus het verhaal, het, het beeld van in dit verhaal. Gandalf die uh, moet een missie vervullen in midden aarde. En hij moet daarin die stem vertolken van ja, wie Tolkien zich als God voorstelde. Hij doet dat precies op een manier zoals je zou verwachten van een priester in de Bijbel. De anderen die die positie bekleden, zoals Saruman, die konden ook vallen. En die waren dus niet een priester in Gods oog, hoewel ze het karakter hadden en dat dus wel die roeping hadden. Gandalf is degene die zich opstelt om dat goede wat Sam kende en waar Sam van leefde, om dat te verdedigen. Hoe hoog hij ook was, hoe hoge positie hij ook bekleedt als tovenaar, hij daalt af tot in Hobbitstee en hij beschermt dat wat goed is in de wereld. In het verhaal van Tolkien. En dat is precies wat een priester in Bijbelse zin ook doet in de Torah. Hij is niet bezig met zijn eigen naam, met zijn eigen positie bij God. Hij is bezig, hij is onder de mensen. En hij onderwijst de mensen over hoe het bij hen is en hoe zij dat kunnen beschermen en bewaren. En hoe zij het kwaad buiten kunnen houden. Dat is de taak van een priester. Die is niet bezig met, met, met zijn naam of met zijn positie. Hij kan bij God komen. In het heiligdom. Maar hij is gewoon een mens. Onder de mensen. En zo, is, zo heeft hij zijn plek in de wereld. En dat, is, dat vind ik een heel mooi beeld eigenlijk van priesterschap. Waartoe we allemaal eigenlijk geroepen zijn in het uh, Nieuwe Testament. Door de apostelen vier personen, vier karakters uh, Sherlock Holmes die weet de waarheid te achterhalen in uh, veel gevallen die is uh, een scherpzinnig man de zoeker. de zoeker, maar goed hij is de buitenste en uh, uh, hij is in feite onrein een onrein dier dus het is, uh, maar zelfs mensen uit de heidenen onreinen zoals het ware in onze ogen die zijn een onderdeel van Gods kleding en door hen kan God zichzelf kenbaar maken hoe onmogelijk ook het in onze ogen lijkt misschien een leider het karakter van een leider nou daarin maakt God zich ook kenbaar maar als we dan dieper doordringen tot de uh, binnenste klederen dan is dit misschien wel de belangrijkste de familieman want de priester de profeet die doet alles, die stelt alles in het werk om zijn gave, die hij heeft, omdat hij God kent in te zetten tot bescherming van deze persoon dus als we deze vier op een rij zetten... dan kon die nog wel eens de grote held zijn... van deze vier karakters. Degene die het meeste... waardig is om na te streven. Waar alles om draait. Want je kunt wel de waarheid kennen. Of je kunt wel een goed leider zijn. Maar als je niet loyaal bent... naar je vrouw, naar je kinderen. Als je niet weet wat goed is in deze wereld. Waar draait het dan helemaal om? En de missie van een profeet... Dat is, dat is natuurlijk mooi om naar te streven, maar die krijg je of die krijg je niet. Je wordt geboren als priester of niet. Dus als God je roept tot het ambt van profeet of priester, dan ben je dat. Maar je hebt daarin weinig keus in die zin, als je zo in de Bijbel kijkt. En daarom deze vier karakters. De wereld heeft mensen nodig met karakter. En laat je karakter groeien. Want we zien in deze vier voorbeelden dat, dat het niet zomaar een karakter is van je bent zus of zo. Dat zijn gegroeide kar karakters die ontstaan zijn, die zich hebben laten onderwijzen door het leven en door de lessen die tot hen kwamen in het leven. Want het punt is dat God gaat wonen in, het, in de Mishkan, in deze verblijfplaats. En dat God zich dus wil laten zien aan Israël vanuit die Mishkan, met die kleding. En als we dat doortrekken naar Pinksteren... waar God's heilige geest is uitgestort... dan is zijn geest gaan wonen in mensen. Mensen van vlees en bloed. En, en zoals hier in de het, in het Torah vier kleden zijn... zo zijn er dus ook vier karakters... waarin God zichzelf kenbaar maakt. In mensen. Als hij woont in jou en mij dan kan hij ons inspireren en opbouwen in ons karakter zoals we zijn. En niet iedereen is zo dicht bij God. Anderen die zijn helemaal aan de buitenkant zeg maar, van de kleding. En zelfs daarin kan Gods geest werkzaam zijn. En iets van God laten zien. Omdat het de kleding van God is. Maar voor de priester is elke bedekking weggenomen. Maar die karakters die zijn, natuurlijk, zijn we natuurlijk niet gewend in een preek tegen te komen. En dat moet ook niet altijd zo het geval zijn... Het gaat mij om het karakter dat gevormd wordt. Daarbij is essentieel dat je je onderwerpt aan Jezus. Koning Yeshua, die komen zal. Want juist alleen in onderwerping aan hem kunnen wij die geest ontvangen van God. Want dan zal hij die aan ons geven. En kunnen wij dus voor zijn koninkrijk dienen in deze wereld. En kunnen wij dus iets van het, van het verblijfplaats van God leven in ons leven. En dan zal uiteindelijk dienen wij het koninkrijk dat komt... Als Gods geest in jou komt wonen, zoals Java in de tempel. Er zal uiteindelijk een, een gemeenschap zijn. Een Israël dat geopenbaard wordt uit de hemel en neerdaalt als Jeruzalem op aarde. En dat is het Koninkrijk van God. Zoals God nu verschijnt, is in klederen. Maar dan zal Hij te kennen zijn zoals Hij is. Dus nu, totdat Hij komt, kunnen we werken aan ons karakter. En bouwen aan zijn koninkrijk zonder dat het er al is. Maar bouwen en het kwaad tegenstaan en het kwaad ook aanvaarden als het tot ons komt en loyaal zijn. Wie ben jij? En hoe kan God bij jou binnenkomen? Als alleen door Yeshua, bloed van het lam. Amen.